Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Vanaf komende maandag vliegen er tientallen NAVO-vliegtuigen met mogelijk nep kernbommen boven Nederland. De NAVO doet dan een oefening die is gericht op nucleaire afschrikking. NAVO-baas Rutte legt het uit. We will see aircraft zoals die very impressive Dutch F-35A behind me, participating in exercise, along with aircraft from all over the Alliance. En we moeten dit doen, want het helpt ons om te zorgen sure dat onze nucleaire deterrent zo credibel, zo safe, en zo secure en zo effectief mogelijk blijft. Volgens de NAVO wordt deze oefening ieder jaar gedaan en heeft het helemaal niks te maken met dingen die recent zijn gebeurd. Vanwege een dreiging doet PVV-leider Wilders voorlopig niet mee aan debatten. De PVV-leider zou vanmiddag bij NPO Radio 1 in debat gaan, maar dat heeft hij afgeblazen. Volgens Belgische media staat hij op een lijst met doelwitten van Belgische terreurverdachten. De politie heeft in Nieuw-Vennep bij Hoofddorp de auto teruggevonden... van een vrouw die sinds afgelopen woensdag wordt vermist. Waarschijnlijk is ze ontvoerd. Ze was onderweg naar haar werk toe in Beverwijk, maar kwam daar nooit aan... BMW is teruggevonden in een wijk in Nieuw-Vennep. En zelf is ze nog steeds spoorloos. De politie heeft een foto van haar verspreid in de hoop haar terug te vinden. En dan nog een groot mysterie in het Brabantse Beugen. Want daar zijn een weg en een tunnel al 15 jaar lang afgesloten. En helemaal niemand weet waarom. Dus uh, is toch? Ja? ja? Volgens mij is het uit bedoeld als autoweg, toch? Ik zou het niet weten... Dat rijdt uh, nooit een auto Er is hoor. geen autoweg. Het is gewoon echt zo'n lekker wandelweg. Hebben jullie een idee waar dit eigenlijk voor bedoeld is? Ik weet uh, niet beter dan dat er hier van die blokken staan waar je met een auto niet langs kunt. Ja, maar inmiddels is er duidelijkheid. Die weg en die tunnel waren helemaal vernieuwd voor een nieuwe ringweg bij Boksmeer. Alleen is die nog niet af. En dus is die tunnel al jaren dicht voor auto's. Dit is allemaal aangelegd en uh, dat is inderdaad geldverspilling. Dat denk ik. Geldverspilling. Belachelijk. Daar is een prachtige weg. En niemand gebruikt hem. Ja, de gemeente Meer wil die weg uiteindelijk wel weer gaan openen... maar dat kan nog jaren duren. Gaan we naar het weer toe vanavond grijs, maar het blijft wel droog. Morgen een bewolkte dag met hier en daar wat motregen. Het wordt 16 of 17 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 jong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 Doen, als ik dat deed.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 Curl Not just don't but a show that you know she is worth your time. You will lose if you choose. That goes and always goes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 your voice more it's ridiculous it's been months for some reason I just can't get on Strong. and I'm stronger than this yeah. Enough enough enough no more walking around right since there's no more you there's no more anniversary i'm so fed up with my thoughts of you and your van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De Belgische terreurverdachten die gisteren werden opgepakt... hadden het mogelijk ook gemunt op PVV-leider Wilders. Dat zegt een journalist van VTM. Wilders zegt dat hij nergens heen gaat... totdat duidelijk is of dat bericht klopt. Het is nog steeds onduidelijk waarom in maart in Oosterhout... drie mannen in hun auto werden doodgeschoten... De rechtszaak tegen de drie verdachten uit Zweden begon vandaag. Volgens justitie zijn de verdachten speciaal voor de moorden naar Nederland gereisd. Bassgitarist en zanger John Lodge van de Moody Blues is overleden. Lodge is te horen op een aantal populaire nummers van de groep, zoals Nights in White Satin en Question. John Lodge was 82 jaar. Het weer op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft droog en ongeveer 17 graden. Dit is ZFM. That feels good. It feels good, I needed that, yeah, get crazy, let's go. Uit Zandvoort ZFM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 No reason on mine. Well I should say hello and then goodbye. in love